Clemens Peters met het NOS-journaal. Nog een half uur en dan is de avondklok officieel voorbij. Gisteravond om tien uur ging de klok voor het laatst in. Op dat moment waren op veel plaatsen nog behoorlijk wat mensen op straat vanwege Koningsdag. De avondklok werd op 23 januari ingesteld en daarover was veel te doen. Na de invoering ervan was het een aantal dagen onrustig in het land. En verder zette de rechtbank tweeënhalve week na de invoering een in streep door de avondklok. Maar die uitspraak werd in hoge beroep teruggedraaid. Het treinverkeer rond Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar ligt tot 8 uur vanochtend stil vanwege een werkonderbreking bij spoorbeheerder ProRail. Leden van vakbond FNV Spoor voeren actie voor een nieuwe CAO. Ook morgen en vrijdag worden acties verwacht in andere regio's. Zaterdag heeft FNV Spoor een 24-uursactie in het hele land gepland. Bij de ontruiming van een feest met tientallen personen bij een bos in het Friese oude Myrdom zijn zeven mensen opgepakt. Een agent is licht gewond geraakt, meldt de politie op Twitter. Op het feest waren tientallen mensen afgekomen. Hierbij zou onder andere ook een brand zijn gesticht. Mensen weigerden het feest te verlaten, ook na oproepen van de politie. Bij de ontruiming zijn onder andere een helikopter en de mobiele eenheid ingezet. Agenten werden bij deze ontruiming belaagd door de aanwezigen. Techbedrijven Alphabet en Microsoft blijven ook in de eerste maanden van dit jaar profiteren van de coronapandemie. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft voor het tweede opeenvolgende kwartaal een recordwinst genoteerd van bijna 18 miljard dollar. Het techbedrijf verdiende het meeste aan advertenties via Google. Ook Microsoft doet het goed. Onder de streep hield het bedrijf in het eerste kwartaal 15,5 miljard dollar over. Een jaar eerder was de netto-winst 10,7 miljard dollar. Het weer. Het koelt snel af. Op de koudste plaatsen kan het licht vriezen en lokaal ontstaan mistbanken. Overdag schijnt op veel plaatsen de zon. In de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking voorzichtig toe. Maar blijft wel droog. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 I'll <laughs>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 Zelf niet zeggen dat hij het niet vertrouwt. Dat klinkt dan weer zo. Koud. Het ging tenslotte altijd goed. Beschap dus het nu niet fout. Beschap dus nu niet fout.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 been holding on to pieces swimming in the deep end. Set Ik verslagen en voel ongeloof Ik wil terug in de tijd oh ik